Vorige week oordeelde de Nationale Ombudsman dat veel werklozen, die in 2004 en 2005 als zelfstandigen zijn begonnen, verkeerd zijn voorgelicht door het UWV. Daardoor werden ze tegen hun verwachtingen in geconfronteerd met boetes en moesten ze uitkeringsgeld terugbetalen. Donner vraagt het UWV nu om in lopende rechtszaken zijn standpunt te herzien. Verder vraagt Donner het UWV om ZZP'ers die door de terugvorderingen in de financiële problemen zijn gekomen, langer de tijd te geven om het geld terug te betalen. PvdA-leider Bos heeft op een partijbijeenkomst in Utrecht opnieuw gezegd dat het kabinet uiterlijk vrijdag een nieuwe missie in kan moet afwijzen. Bos herhaalde dat zijn partij wil dat eind dit jaar de laatste militair is teruggekeerd in Nederland. We hebben besloten om aan alle mist die her en der verspreid wordt voor eens en voor altijd een eind te maken, zei de PvdA-leider. Het CDA wil zich door Bos niet laten opjagen. Dat bleek vanavond nadat de top van de partij bijeen was gekomen. Premier Balkenende roept op tot zorgvuldigheid en benadrukt de internationale verantwoordelijkheden van Nederland. De irritaties over Afghanistan in de coalitie zijn de afgelopen tijd hoog opgelopen, waardoor een kabinetscrisis dreigt. Snowboarder Dol van der Wal is op de Olympische Spelen uitgeschakeld. Op het onderdeel Halfpipe Strandde hij in de kwalificaties. In beide runs kwam hij bij een sprong ten val. Mede daardoor eindigde Van der Wal als achttiende in zijn serie.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 Dit is ZFM, 107, 20 jaar ZFM. ZFM, ZFM in Zandvoort, en jij bent erbij, ZFM.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 It all up in her skirt And then today got made it home. They got some cooking to do oh, yeah.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 6.9 CFM CFM you yeah. 4M, 1 al, al 20 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Free, yeah.